Een vissersleven gaat helaas niet over rozen. Het is onbestendig, gevaarlijk en benaamd. Op woeste golven in kleine houten boten wordt dag en nacht het noodlot getarnd. Het is smoegen, bijna slaap en slechte vreten. En voor de lol hoef je het ook al niet te doen Ik had veel liever lekker thuis gezeten Maar moest mee vanwege de boel Het is genoeg, zo wil ik niet leven Ik heb toch ook recht op een beetje geluk Een meisje, een glazing, een boel lol. Maar werken is toch vreselijk. Liever een landrot dan op zee. Voortijdig naar de ratsmodee. Twee van mijn broers die gingen naar de haaien. Mijn eigen vader ging voor mijn ogen overboord lijkt zo vriendelijk als je gaat weer waaien Maar de Noordzee heeft mijn familie uitgenomen Ik ben van plan om iets anders te proberen Want ik heb geen zin om te verzuipen in de zee Als ik de kans krijg wil ik een ander vak gaan leren Eén ding staat vast Meisje, een glaasje, een boel te beleven. leven Alleen maar werken is toch vreselijk Liever de landrot dan op zee Voortijdig naar de rotsmodee Een glaasje om al te beleven Alleen maar werken is toch vreselijk Liever een landrot dan op zee Voortijdig naar de ratsmodel